Levy van ik met de NOS Journaal. Er zijn bij de politie dit jaar al ruim 5100 gevallen van agressie en geweld tegen agenten geregistreerd. Dat is ongeveer net zoveel vergeleken met vorig jaar. Belediging kwam het vaakst voor met ruim 2000 meldingen. Poging tot doodslag 51 keer en poging tot moord 2 keer. De Britse premier Johnson koerst aan op een harde confrontatie... met het lagerhuis en met een aantal parlementariërs van zijn eigen partij. Een gesprek met enkele conservatieven... die een no-deal-Brexit op 31 oktober willen voorkomen... is zonder enig uitleg afgezegd. De oud-minister van Justitie zegt dat Johnson... probeert de partij te ontdoen van dissidenten. Hij en de regering zouden dreigen om ze uit de partij te zetten... als ze deze week met de oppositie meestemmen... om een no-deal-Brexit tegen te houden... Het zou om een veertigtal Tories gaan, onder wie oud-ministers. De man die vorig jaar op Amsterdam Centraal willekeurig mensen aanviel... was van plan om oneerlijke en vrede mensen te doden. Dat heeft de 20-jarige afgaande Jawed S. in de rechtbank verklaard. S. was speciaal naar Nederland gekomen, zei hij, om wraak te nemen. Hij was boos over een cartoonwedstrijd... die PVV-leider Wilders over de profeet Mohammed wilde houden... Op Amsterdam Centraal stak hij twee Amerikanen neer... bij een informatiebalie, waarna hij werd overmeesterd door de politie. Een van de slachtoffers zit de rest van zijn leven in een rolstoel. Inwoners van de Friese plaats Jorwert... hebben de blokkade op hun dorp opgeheven. Die werd vanochtend opgeworpen met auto's... om te voorkomen dat zware vrachtwagens met klei dwars door het dorp reden. De inwoners zijn bang voor schade... Ook vonden ze het slecht dat ze niet door de gemeente waren geïnformeerd, maar vrij kort dag door de uitvoerder. De 155 vrachtwagens vervoeren klei die gebruikt worden om de Jorwerder vaart te verbreden. Het weer vrij zonnig, bij 18 graden in het noorden tot 20 graden in het zuidoosten. Verder in het noorden kan nog wat regen vallen. Vannacht af en toe wat regen en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Fielen staan er op de A4 richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 4 kilometer. Op de A7 richting Zaandam voor de afrit Avenhoorn, 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A8 richting Zaandam staat voor knooppunt Zaandam 3 kilometer. Ten slotte de ringweg Amsterdam. De A10 de staat tussen de afrit Landsmeer en de Koentunnel. 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 been about seventeen. He strong. Play my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. It's all the same So I'll take you home Where we can be alone Next we're moving on It was with me, yeah me Next we're moving on Even na vieren. Welkom terug bij Zonvoort op zaterdag. Het derde uur met John Jett en de Blackhearts en I Love Rock and Roll. Heerlijk stevig begin van uur drie. Ja, en meekijken kan hè. www.zfm-live.nl En ook uh, Sean uit uh, België die kijkt op dit moment mee. En die zag even dat wij de reclames aan het uh, bekijken waren op het scherm. <laughs> Hij zegt, hé, hey, die ken ik van uh, dat, uh, dat vat. Kruiddingers. Kruid, kruid, kruid. Je, je weet wel. Ja. Het derde uur, wat gaan we daarin doen? Nou ja, door die rode vlag tijdens de kwalificatie van de Formule 1 op Spa-Francouchant. Het, loopt het kwalificatieprogramma natuurlijk iets uit. Want we zijn nu met Q3 bezig met nog 4,5 minuten te gaan. En voorlopig verstappen vinden we terug op een vijfde plek. Natuurlijk volgen we dat voor u. En om kwart over vier gaan we, als de verbindingen zijn gelegd. En het, het doen gaan we live schakelen met de Spa-Francorchamps... want daar is voor ons aanwezig onze verslaggever Rob Smits. En uh, die zit uh, echt op een AAA-locatie... want die zit precies in de bocht Au Rouge aan de linkerkant. Als je, als je nou even, hij luistert toch al wat naar de radio, dus zwaai maar even als hij voorbij komt. Uh, Quart over gaan we met uh, Rob schakelen kijken hoe het is, hoe de beleving is... als je live aanwezig bent op zo'n uh, prachtig circuit en met zo'n uh, prachtig weer en uh, hoe hij dat beleeft. Dat meer, daarover meer live om kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert naar de naam Bailey. We hadden vorige week Salvador... en Salvador heeft inmiddels ook een baas gevonden... en we hopen dat hetzelfde Bailey ook gaat overkomen. Het dier van de week rond de klok van half vijf. Gedicht van de week uh, om kwart voor vijf. Het is een, uh, een oud gedicht, het is enigszins herschreven... Uh, en de titel is Mijn Beste Vriend. En dat is een prachtig, prachtig gedicht... Het gedicht van de week, kwart voor vijf, mijn beste vriend. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, albert -Jan. En het kijken doe je via www.zfm-live.nl Waar je ook bent in de hele wereld, je kan live meekijken. Studio Tolweg 10A, een hele goede middag. Q3 aan de gang, nog een kleine drie minuten. En dan weten we wie morgen vanaf Paul Position gaat starten voor de Grand Prix van België. Delta van Q3. Enorm spannen daar op het circuit van Spa-Francorchamps. En zo dadelijk gaan we schakelen met Rob Smits... ...die daarbij aanwezig is. Even kijken hoe hij het al daar ervaart. Alle oranje, de, de Max Mania die daar gaande is. We horen het zometeen na deze... Het race is altijd zo mooi, hè. Burnt rubber. En uh, dan gaan we met die bananen op het uh, circuit. En wij gaan ook uh, even kijken daar uh, op het circuit van Spa-Francorchamps. Want uh, Rob Smits is daarbij aanwezig. Goedemiddag Rob, welkom. Hey, goedemiddag Rob. Goedemiddag, hoe is het feestje daar? <laughs> het is uh, lekkere muziek, het is erg warm. <laughs> Maar je, je zit op een AAA-locatie. Vertel het eens even. Hoe, hoe beleef je dit allemaal? Nou, ik zit voor de kenners. ik zit bovenop uh, Eau Rouge. En uh, ik weet niet of je het op tv kan zien, maar dit is een hoogteverschil. Dat is echt enorm. Dat is echt... Uh, daar hebben de, de rijders echt moeite mee. Het is echt heel leuk op het circuit. Maar uh, oké, okay. je, je was vanmorgen al vroeg op het circuit. Want ik, ik heb gezien dat je de Formule 3 ook hebt gevolgd. Dus uh, wat ja, heb je allemaal ja. zo al meegemaakt vandaag? Nou, ik drie hebben we gekeken hier al. Het was een prachtige race. Uh, maar het is zo warm dat we best wel vaak van de tribune af zijn gegaan. Want ik ben natuurlijk met dat oudere mensen op stap. En, en, uh, het is nu 30 graden. Dan uh, word je niet later van. <laughs> nee, maar het geluid. Hoe, het, hoe is het geluid? Ah, super. Super. Ik dus heb je het filmpje gestuurd. Ja, nee, klopt. klopt. Als luisteraars hebben we dat nog niet gehoord, of die horen dat niet. Nee. Maar, maar het geluid moet geweldig zijn en, en de sfeer moet geweldig zijn. Nou, we, we hebben net gezien dat uh, Verstappen weer uh, de best of de rest is. Het gaat weer tussen Ferrari en Mercedes, hè? Nou, dat weet ik nog niet. Want morgen het is nu 30 graden en morgen uh, 17. Oké. Okay. Dus de temperatuur van de baan wordt een stuk koeler. Zo koeler, ja. En uh, Max heeft waarschijnlijk een afstelling gekozen voor uh, langere stins. En Max is, meestal, Max is altijd meestal zuiniger op zijn banden, hè? Zeker weten. Oké, okay. hey Rob, uh, jij bent volgens mij uh, niet de enige Nederlander hè, die uh, daar uh, aanwezig is. Uh, ik hoorde net van de omroeper: uh, kunnen jullie wel goed gedaan om dit ja, ja, ja, prima, prima. Ja, oké. Okay. Ik hoorde net een oproepen dat er meer dan 40.000 Nederlanders zijn. hé, geweldig. Ja het, enorm. ja, het blijft altijd ook nog een beetje een thuiscircuit, ook voor Max natuurlijk. Top. Dus, nou, jij zit op een hele goede plek. Ik heb inderdaad de foto's en dergelijke van Albert-Jan gezien, dus dat ziet er allemaal heel goed uit. Klaar voor een mooie race morgen en hoe ziet de rest van de dag er nog uit? Nou, ik denk dat wij zo lekker gaan aftaaien, want het is zo warm. Dat het uh, gewoon lekker gaan lekker een straatje pakken en een biertje drinken. Ja, zitten jullie op die tribune met het dak of zitten jullie vol in de zon? We zitten vol in de zon. Maar hij heeft natuurlijk wel een petje aan en een, een, een aangepast polo-shirtje, Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> tuurlijk. Geweldig joh. Hey, ik, geweldig dat we je even in de uitzending konden hebben uh, Maak er nog een uh, geweldig uh, evenement van met, uh, met, met je gasten En met pa en uh, met schoonpa En uh, bedankt dat je even de moeite hebt genomen om bij ons in de uitzending te zijn live Jo, graag gedaan, ik vond het echt heel leuk, helemaal top Oké okay, dan Rob, heel veel plezier nog hè en we gaan elkaar weer spreken. Oké. Okay. Marcell. Oh, ja, ja, Rob Smits eh, inderdaad eh, live vanaf eh, Spa-Francorchamps. Wat een marcell cont hè, eh, dat hij daarbij is, Albert-Jan. Eh, ja, connecties, hè. Ja, connecties. Oh, ja, ja, ja. Ja, Rob, veel plezier, hoor. Ja, ja dag. En hier is Redbox, F4 America. CDA to contemplate this audiovisual OPA. One years from now. Your title bites and human rights. Your satellites, your parasites... Now I gotta tell you that I've been down Down so low that I hit the ground zometeen gaan we van Albert-Jan horen hoe de, de startopstelling morgen is van de Formule 1-race. Daar in het warme Spa-Francorchamps wordt het net voor Rob Smits. 30 graden op dit moment. En morgen veel koeler dan wordt er een graadje of uh, 17 verwacht. Daar zitten we al enorm verschillen in. En dat betekent ook dat die auto's uh, enorm uh, verschillend weer gaan uh, reageren. En dat maakt het uh, des te spannender. Zo dadelijk dus uh, horen we ook wie kwitstraffen uh, heeft gekregen. Dus volgens mij een heel rijke coureurs, Volgens mij een stuk of uh, zes die uh, verderop uh, worden gezet. Daarover meer na deze van C.C. Penniston. Lekkere muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoort C.C. Penniston. En finally... CFM, Race Radio, Pit Report. Juist yes, yes, hadden al een uh, live verslag vanaf het uh, circuit van Spa-Francorchamps. Waar het op dit moment uh, meer dan 30 graden is en het zonnetje heel erg uh, schijt. En derhalve ook een beetje te warm voor uh, iets, iets oudere mensen. Behalve Rob Smits dan, hè? Ja, die zon... Dat is nog een jonge god. <laughs> Nou. Oké, okay, um, ja, maar uh, de startopstelling, daar weet jij meer over. Nou, laten we eens even terugkijken naar uh, de kwalificatie. Uh, Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft de pole position veroverd in de Grand Prix van België. Sebastian Vettel maakte een complete eerste rij voor van het Italiaanse team. En Er bestond bij het ingang van de kwalificatie op Spa-Francorchamps geen enkele twijfel over welk team favoriet was voor de pole. Ferrari eindigde in alle trainingen met beide wagens bovenaan... waarmee de eerste startrijf voor het Italiaanse team leek gereserveerd. Het was uh, eigenlijk alleen de vraag wie van de twee Ferrari-coureurs... er met Paul vandoor zou gaan. Sebastian Vettel was de rapste in de eerste training. Leclerc tekende in de tweede en in de derde oefensessie voor de beste tijd. Lewis Hamilton kende geen lekkere aanloop naar de kwalificatie. De leider van het kampioenschap kampte op vrijdag met technische problemen... en crashte tijdens de laatste oefensessie eerder op zaterdag... Vandaag in de bandenstapels, waardoor zijn wagen nog niet klaar was op het moment dat het licht aan het einde van de pits op groen werd gezet voor de eerste kwalificatiedeel. Red Bull Honda was in de training een eveneens geen match voor Ferrari, waarmee de kwalificatiespa haast een schot voor open doel was voor de Scudera. Even Q1. De kwalificatie in Q1 begon met een opgeblazen Mercedes motor van Robert Kubica. De Pols zetten een hevig rokende Williams aan de kant op het rechte stuk na de busstop chicane en zorgen daarmee voor de eerste code rood. Op dat moment had geen enkele coureur nog een tijd gezet... en de rode vlag kwam het BIX-team, uiteraard van Mercedes wel goed uit... want ze hadden meer tijd om aan de auto van Hamilton af te ronden. Uh, in Q2 tijdens het tweede kwalificatiedeel... deed geen enkele team een poging meer om zich op minimumbanden te plaatsen voor Q3. Leclerc was wederom de rapste dankzij 1,42,9. Vettel kwam het net niet aan die tijd van zijn teamgenoot met 1,43... Gaan we naar Q3. Leclerc maakte het af. Tijdens de eerste ronde uit de pits was een opmerkelijk moment tussen Bottas en Hamilton. Zij moesten aan de kant voor Kimi Raikkonen die al bezig was met een snelle ronde. Maar de Brit reed daarbij bijna tegen de achterkant van zijn teamgenoot, die beduidend harder remde dan de leider in het kampioenschap had voorzien. Bij de Claire ging het allemaal op rolletjes. De Monegas kwam tijdens de eerste run in een 1-42-6 over de streep, waarmee hij 16e sneller was dan Hamilton en 18e rapper dan Vettel. Bottas en Verstappen moesten respectievelijk de 19e en 1,5 seconde toegeven op de en stonden na de eerste snelle rondes op de vierde en vijfde plek. Kijken we even nog even naar de startopstelling van morgen onder voorbehoud. Leclerc en Paul, gevolgd door zijn teamgenoot Vettel. Dan krijgen we de Mercedes van Hamilton en Bottas. En Verstappen, zoals menig een ook weer had verwacht... de best van de rest. Maar de, banden, de bandenstrategie zal morgen een doorslaggevende rol spelen. Want zoals we al van Rob Smits vernamen is het morgen een stuk koeler... waardoor het bandensparen een belangrijke rol gaat spelen. En wellicht dat Verstappen daarvan kan profiteren. Goed, vooralsnog op een fijne plek Verstappen. Gevolgd door Ricciardo... Hoekoeberg, Raikkonen en PRS. En op nummer 10 Magnussen. Dan gaan we even naar de straffen kijken. Die uh, zo worden uh, uitgedeeld. Dan gaan we eerst... Uh, er zijn motors uh, gewisseld. Dus Albon, die het uh, uh, Q2 14e werd. Die ook niet meer instapte. Om nog snelle tijd uh, neer te zetten. Want wist natuurlijk al dat hij ook achteraan moest starten. Omdat hij met een uh, motor had verwisseld. Dat geldt ook voor Fiat en voor Lens Stroll. Dan heb ik er al drie te pakken. En dan een drietal coureurs die vijf plaatsen teruggezet worden... omdat ze onderdelen vervangen hebben. En daaronder vallen Seins, Hoekelberg en Ricciardo. Nou, Huckelberg en Ricciardo vinden we dus op de voorlopige startopstelling op 6 en 7. Dus die gaan vijf plaatsen naar achteren... waardoor Raikkonen, Perez en Magnussen een beurt kunnen opschuiven. Kijken we nog even naar de stand in de Formule 1. Lewis Hamilton ruim op kop met 250 punten... Gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas met 188 punten. Dan op een derde plek Max Verstappen op 181. Het zou mooi zijn als hij Valtteri Bottas morgen de grazen zou kunnen nemen. En op 4 vinden we Sebastian Vettel met 156. En op 5 Charles Leclerc met 132. De race op Spa, op Spa Franco begint morgen om 10 over 3. Live op de diverse sportkanalen te volgen. En jij houdt max op 1 of 2 en ik heel bescheiden op 3. Ja, nee, 1 of 2. Bottas, die, daar gebeurt nog wat mee, want die auto's zijn niet perfect. En Hamilton is de auto goed in de kreukels, heb je gezien. Hij doet het wel en hij heeft keurige tijd neergezet. Maar ik verwacht toch dat de bandenstrategie morgen uh, doorslag gaat geven. En daar heeft hopelijk ook Verstappen die zijn uh, banden kan sparen tijdens de long runs, heet dat. Nou, de, ik hoop dat hij daar morgen baat bij heeft. Want hij heeft natuurlijk ook wel geleerd in de vorige race tegen Hamilton. Dat je, je hij heeft keurig heeft een pitstop uitgespaard. Maar daardoor was de, de tactische zet van Mercedes toch iets duidelijker... om uh, Hamilton toch een tweede keer binnen te halen en op verse banden. En uh, op nog een ronde of negen de tijd had om uh, Verstappen in te halen. En wat hem dus ook lukte, ruim drie ronden voor het einde. Dus uh, de bandenstrategie wordt morgen belangrijk. En uh, het feit dat het een stuk frisser is dan van vandaag... zal ook ongetwijfeld invloed hebben op de banden. Morgen om tien over drie de starts op het uh, Ziggo Sportkanaal.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 Now Big Bang Boogie get that kitty little noogie in a nice, nice little shave I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way I was born oh, was in a plane Mama said that every word was on my name I'm the fun. best right. you've ever had right. If you think I'm learning out, I never am well. Way. No, I was born no, real in a flame. Mama said that every word was for my name. I'm the best right. you've ever had. Right. If you think I'm burning out, I never am. Radio. CFM 24 uur per dag muziek en informatie. Niet alleen op de radio, maar uiteraard ook op tv, kanaal 40, digitaal via het kanaal van Sigo. Ja, zes over half vijf. Normaal gesproken zouden we om half vijf doen, maar inderdaad vanwege al dat racegeweld en daarop spa en de rode vlag en dergelijke zijn we iets uitgelopen. En hebben we nu tijd voor het dier van de week. En uh... Hij stelt zichzelf even aan u voor en hij luistert naar de naam Bailey. Ik ben helaas in het asiel gekomen omdat mijn baasje niet meer voor mij kon zorgen vanwege ziekte. Zoals gezegd, mijn naam is Bailey en ik ben een kruising van een Argentijnse dog met een Old English bulldog. Naar mensen ben ik heel vriendelijk en enthousiast. Kinderen ben ik ook gewend in alle leeftijden en deze zijn geen probleem voor mij. Ik kan wel een beetje lomp zijn, dus ze moeten niet schrikken als ik van me... Als, en bedoel ik, namelijk echt, ik bedoel het namelijk echt heel goed. Ik ben ook graag bij mijn baas, dus ik zoek iemand die niet fulltime werkt maar lekker met mij aan de slag wil gaan. Tegen andere honden ben ik heel wisselend. Ik zoek daarom een baas die het niet erg vindt om mij aangelijnd te houden. Ik, ben met een, ik, ben, ik heb met een reu in huis gewoond. Dit ging goed, zolang er maar geen eten in het spel was. Met een stabiele reu van dezelfde kaliber zou ik best kunnen samenwonen... mits mijn baas verantwoordelijk uh, is. Eten deden we namelijk uh, uh, gewoon apart, omdat ik het anders uh, koste wat het kost. De wilde pikken van uh, de andere hond... Ook alleen thuisblijven deden we afgescheiden. En dan zat, ik in een bench, in, dan zat ik in een bench en dit ging prima. En kon ik een paar uur alleen thuisblijven. Ik ben een actieve hond en wil graag met mijn baas wandelen, hardlopen of fietsen. Samen op cursus lijkt me echt geweldig. Want samenwerken met mijn baas is het leukste wat er is. Zoek jij of u een jonge actieve dame die nog in, uh, is, in is voor een avontuur... dan ben ik op zoek naar jou. En waar verblijft Bailey? Bailey verblijft momenteel... In het Dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5 de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskennermeland.nl. Want ook Bailey verdient een thuis. Dankjewel, bedankt. Tot zover het uh, Dier van de Week. En uh, straks om uh, 5 uur hebben we weer uh, Entertainment for You. Alleen nog niet gepresenteerd. Want uh, Fred, hij uh, is inmiddels weer uh, terug in Nederland. En volgende week weer te horen op de radio Fred hij, onze collega van Entertainment for You. En hij vroeg meteen even een plaatje aan. Nou, dat vinden we altijd leuk, hè? En die draaien met alle plezier voor je hier op de Zandvoortse Radio. En deze heeft hij uitgekozen. Hier is Steph Horn. En de bom is gebarsten. Doe eens lief. Je heb van niemand zo gehouden. Alles draaide echt om jou. De liefde van mijn leven, mijn ideale vrouw. Ja. Jouw lippen rood gekleurd, zogenaamd naar jouw vriendinnen Maar wat is er echt gebeurd? Had jij toen al iemand anders, loog je mij daar alles voor? En toen jij vannacht zijn naam zei, drong echt alles Collega Fred Heij met de Entertainment for You. En speciaal voor hem, de bom is gebarsten. Nou, vanavond krijg ik veel meer van dit soort muziek te horen. Bij Yves Berensen, nodigt uit. En een van die artiesten die er vanavond bij is, is Quincy. Zwoele zomeravond. Verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me.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 Zie je Vanavond weer een feestje worden in het centrum van Zandvoort. Die weren ze nodig uit. Waaronder ook deze Quincy. En dit was een van de grote hits van Quincy. Je hoorde verlangen. Maar niet alleen Quincy komt er Lange Fransen en nog veel meer bekende Nederlandse artiesten zullen vanavond gaan optreden op het raadhuisplein. Het festival begint om acht uur en de toegang is geheel gratis. En een uur daarvoor dan zijn de bars alweer geopend daar TP. Niet vergeten. Ter plekke. Ja. Het is inmiddels kwart voor vijf. We gaan hem doen, het gedicht van de dag. Weer een hele mooie. Uitgekozen door Albert Jan. Hier is Mijn Beste Vriend. Het is al midden in de nacht. Het is kwart over drie. De kroeg is leeg Alleen nog jij en ik Dit biertje is nog niet de laatste die ik leeg M Mijn beste vriend Ik zal je een verhaal vertellen Ik denk dat je het wel herkent We nemen er nog eentje Mijn beste vriend Die jij er bent We nemen er nog één op mijn leven Het kan mij het biertje Kan jij dat even aangeven Ik weet hoe het werkt vraag nog een keer een plaatje aan. Ik voel me zo alleen. Doe maar bloes, voordat het licht aangaat. Ik zou je zoveel willen vertellen. Maar dat past niet in het rijm. Want dat, dat blijft namelijk geheim. We nemen er nog eentje op mijn leven. En kan je me nog even een biertje aangeven? Je zult het niet geloven, maar in mij leeft een dichter. Al maakt dat mijn gemoed niet lichter. En als ik kachel ben, luister je toch niet. Want mijn, mijn problemen interesseren jou toch geen biet. We nemen er nog eentje op mijn leven. En kan jij me nog even dat biertje aangeven? Zo gaat het nou. Ik weet het, mijn beste vriend. Je wilt sluiten. Bedankt voor het gastheerschap. Ik ga zo, ik ga zo naar buiten. En jij, jij was weer een luisterend oor. En mijn problemen, die houd ik jou niet voor. Nee, mijn problemen, die draag ik met mij mee. Die zijn voor mij. En niet voor het café. We nemen er nog één. Hopelijk blijf ik zo tot aan huis nog op de been. Beste van Galen. Jij spreekt ook alle talen. Een uh, mooi gedicht voor Van Gaal daar, volgens mij, uh, Albertjan. Heel ja, goed, he? ja. Ja, en ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. We nemen er nog een, we nemen er nog... Het ging wel vrij snel, moet ik zeggen. Ja, dan kom je straks tijd het werkoverleg wel achter. En dan uh, wordt het de hoogste tijd om uh, te gaan, uh, albert -Jan. Geef me nog een laatste biertje...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 de hoogste tijd, je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. zou ze missen al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek. Heb ik nog iets laten liggen? Sta ik bij jou nog in het krijt, Hier heb je me laatste tientje Je ziet het is de hoogste tijd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 het prachtige gedicht Mijn Beste Vriend hoor je? Rudi Karel en De Hoogste Tijd zijn plaat uit 1968 alweer een hele tijd geleden nou nog een paar platen in dit programma en dan zit het er alweer op dan gaan we naar Entertainment for You zometeen na 5 uur een van die platen is deze van Spendabelle Thank you for coming home Sorry that the are all worn. I let them here. I could have These are my sad days, slowly beginning to turn away. Just another play for today. Oh, but I promise. Robitone zit al een hele week met een plaat in je hoofd... die je heel graag weer uh, wil draaien. Nou, dat geldt ook uh, voor deze single van uh, Spendabelle. En Gold in de extra lange uitvoering. Alhoewel, eerste 2,5 minuut had ik er wel even vanaf geknipt. Anders duurt die wel heel erg lang. Ach. Het uh, zit er alweer uh, bijna op. Ja. Uh, Max morgen vanaf uh, P5 in uh, Spa. Helemaal goed, maar ik ben de, we hadden het over de, banden, de bandentechniek. Max is, kan zuinig zijn op zijn banden. Het is een stuk uh, kouder, het circuit. Dan vandaag. Vandaag 30 graden, morgen 70 graden. Dus dat zal ook invloed hebben op uh, de banden. Dus uh, wellicht dat, uh, kan Max in ieder geval kans maken om op het podium te komen. Ja, de TV-uitzendingen van uh, Paloppos uh, zijn uh, voorbij. Ja. Ik weet niet of je ze gevolgd hebt. Nou, af en toe. Nou, ik was uh, fan. Dus ja. uh, hebt... ik heb ze gevolgd. En uh, een van de families die meedeed ja. is de familie Rutte. Ja. En de familie Rutte die geven morgen, een, volgende week, zondag, een uh, meet and greet in, uh, in Haarlem. Moet ja. je even op de Facebook-site van de familie Rutte kijken. Dan uh, zie je daar de uitnodiging daarvoor. En vrijdag, aanstaande vrijdag, komen ze bij uh, collega Roy van Buringen in de uitzending. Oh, hartstikke leuk. Vrijdagmiddag tussen 12 en 2 bij Roy. Zandvoort lunch, familie Rutten met Elisa. Goed, nou wij gaan ons opmaken voor uh, Yves Berendsen vanavond, 8 ja. uur. Yves Berensen With Friends, en, uh, nou dat zijn niet tenminste hè. Lange Frans, Quincy, Thomas Berge en Danny Vroger. Wat een line-up voor vanavond. Yves Berensen nodigt ook u uit om daar vanaf 8 uur op het Raadhuisplein daarbij aanwezig te zijn. En morgen natuurlijk de Jaarmarkt, uh, de ADHC Noordzee Cup op het Zandvoort. En natuurlijk om 1003, zoals jij zei, de Formule 1 live vanuit Spa-Franco-Jean. Dankjewel Albert-Jan en een heel fijn weekend en bedankt voor het luisteren. Het lang, tot Dag!